Clemens Peters met het NOS Journaal. Leden van de Tweede Kamer worden op dit moment weer bijgepraat... door Jaap van Dissel van het RIVM... en Diederik Gommers van de Vereniging van Intensive Care Artsen. De wekelijkse briefing is vandaag een half uur langer dan vorige week... omdat Kamerleden veel vragen hebben. Vanmiddag is er ook weer een debat in de Tweede Kamer over de coronacrisis. Daarin zal het ook gaan over het vastgelopen overleg... over de Europese aanpak van het virus.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 Vanwege de coronacrisis kunnen gevangenen niet met verlof... en mogen ze geen bezoek ontvangen. Sinds die tijd zien we meer van dit soort smokkelpogingen... zegt de gevangenisleiding in Sittard tegen nieuwsuit L1. Door de helft van de luchtplaats af te sluiten... wordt het moeilijker om spullen over de muur te gooien. Het weer. Veel zon en overal droog. Het wordt behoorlijk warm vandaag. Van 18 graden op de Waddeneilanden tot 25 in het zuidoosten. Ook morgen volop zon, dan is het wel iets koeler.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 Live. Dit is ZFM. Ja, en dan lezen mensen waarschijnlijk ook mijn statusmelding niet helemaal goed. Het heeft te maken dat ik voorlopig de laatste keer hier zit tussen 10 en 12. Ik sta eigenlijk ook. Want morgen is het de beurt aan Thomas de Jong. Want wellicht zul je mij wel in de nabije toekomst nog een keer aantreffen in deze tijden van verwarrende crisis om het even duidelijk uit te, te drukken. Dus uh, geen nood, ik uh, ga echt niet weg hier uh, bij dit uh, lokale omroepstation... tenzij er hele gekke, rare dingen gaan gebeuren... maar vooralsnog zie ik dat niet, uh, niet gebeuren. Dus uh, even uh, wat duidelijkheid scheppen over een statusmelding op de sociale media. Dank daarvoor. Goed, ik heb het even aangepast. Dan uh, breekt er uh, inmiddels wat uh, minder paniek uit. Um, dit zeggen ja, moet ik even uh, dit netjes een beetje aankondigen want normaal gesproken ram ik altijd even een plaat uh, erin dat doe ik nu even niet want uh, ik uh, moet er even werken met uh, de free player omdat uh, de eerste gewoon uh, iets te maken heeft met de tijd waarin we leven en metaforisch gebruikt is dit, uh, dit nummer het is van de Cosmic Carnival uit Rotterdam ze hebben uh, niet lang geleden hebben ze nog een theatertoernooi gedaan nog de tijd voor deze crisis uh, met uh, het werk van Fleetwood Mac. Uh, maar ze kunnen ook gewoon eigen nummers maken. En dat bewijzen ze met dit nummer Clockwork. Ja, en zo komt er dan toch nog een uh, klein beetje een uh, donderdagavond uh, terug op uh, de Zandvoorts radio in uh, de vorm van uh, een, uh, woensdagmorgen, moet ik eigenlijk zeggen, tussen tien en twaalf. Uh, maar dat heeft ook een reden, want uh, de Buma Stemra heeft een oproep uh, gedaan om zoveel mogelijk uh, de Nederlandse muziek... Een ...hard onder de riem te steken. En ik weet niet of uh, de NPO dat ook doet... ...maar sowieso doen wij dat wel. Als, tenminste, als het aan mij ligt. Laat ik het dan maar even voor mezelf houden. Uh, ik doe het in ieder geval wel. Uh, en uh, dan hou ik het ook even een beetje bij mezelf. Uh, ik vind ook eigenlijk uh, dat uh, de muzikanten... ...die, uh, die nu uh, uh, een beetje stil liggen... ...want ja, je kan nergens die optreden doen... ...of je moet het uh, voor een cameraatje doen... En uh, met een akoestische gitaar of een pianootje vanaf je slaapkamer. Dan, uh, dan heb je nog een beetje quarantaine optredens uh, die je via de livestream zou kunnen verzorgen. Ja, dat is een beetje het idee. Maar dat uh, levert natuurlijk geen kluiten op om het uh, even uit te drukken. Dus moet je andere vormen gaan vinden. De gast carnaval was dat met uh, Clockwork. Het is uh, tien over tien. Straks om half elf... Gaan we praten met uh, wethouder Ellen Verheid. Dat betekent dus dat we geen Jelmer uh, Koper in de uitzending hebben. Die slaat nog een keer over. Uh, wellicht dat hij morgen bij Thomas uh, gaat uh, aanschuiven. Telefoon is dan wel te verstaan. Want we moeten natuurlijk wel de anderhalve meter in acht, acht nemen. En als het, uh, uh, ja, als het zo is, dan uh, gaat het nog wel even voorlopig door. Uh, de mensen die uh, de persconferentie hebben gezien gisteravond... van onze minister-president betekent dat, dat uh, we wel op de goede weg zijn... maar het vergt enorm veel geduld. Dus het betekent dat je uh, voorlopig vanaf je zolderkamer of eigenlijk vanaf je balkonnetje of je tuin... Eh, gewoon eh, ja, het een en ander moet, moet kunnen gaan doen. Pak een boek. Ik zou zeggen pak het laatste boek van Marco de Mes. Want we moeten de locals zoveel mogelijk support geven eh, met de krokodil. zo'n is een prima boek. Tenminste, ik heb het nog niet gelezen... maar ik ga ervan uit dat het gewoon een uh, goed boek is. De fans uh, en de bewonderaars van Marco weten in ieder geval dat hij heel goed uh, kan schrijven. Welkom dus... Uh, dan om half twaalf uh, gaan wij uh, natuurlijk ook uh, even praten met Ben Zonneveld. Want uh, ook hij uh, is uh, bezig de groeten te doen uh, voor Half Zandvoort. Uh, mensen die dat uh, willen doen, uh, kunnen dat uh, even bij melden, want dan bundelt hij. En dan uh, gaat hij dat uh, straks om half twaalf doorgeven. Dus uh, mensen die dat willen, B. Zonneveld, ABENSTARTIER, CFM, ZFM, Zandvoort. Uh, het is hoe je het, uh, hoe je het noemen wilt. Uh, .nl, en daar uh, komt dan uh, alles in terecht. Dat is uh, het uh, verhaal. Um, ik uh, zei iets uh, dat we zoveel mogelijk Nederlandse uh, producties uh, draaien. Nou, uh, deze heeft ook uh, wel licht ook iets met de tijd uh, waarin we leven. Ik heb hem al uh, zondag heb ik hem al eens, uh, voor het eerst gedraaid. Uh, het heeft uh, te maken met monsters, demonen en dat soort zaken. En dit keer gaat het niet over personen, maar gaat het over het onzichtbare. Dat is de metafoor achter dit liedje. Het is van Joe Marches uit Utrecht. En uh, ze heeft wel een nieuwe single, maar die is op dit moment even wat minder toepasselijk. Dus daarom draaien we deze. Ja, dit is ook nog even andere koek. Want uh, het leven voor 15 maart was toch al een beetje zo uh, van... Uh, we leven een beetje in uh, de snelle wereld. Uh, hij is eigenlijk ook wel van toepassing op uh, wat er nog... ...zou moeten gebeuren op 3 mei, maar dat uh, is met een pennenstreek uh, ook uh, gewoon doorheen gehaald. Uh, namelijk een uh, een of andere Formule 1 wedstrijd die uh, door zou moeten gaan, maar dat gaat dus niet gebeuren. Trouwens, het laatste nieuws is dat ook de Grand Prix van Canada geskipt is. En dat houdt in dat ze niet eerder kunnen gaan beginnen dan 28 juni. En ik zeg, dat gaat ook niet gebeuren. Dus uh, we gaan voorlopig nog wel even, voorlopig nog wel even door. Uh, ik uh, zeg uh, pas in september zullen we de eerste Formule 1-autos pas in actie gaan zien. Ik uh, ben een beetje om. Uh, ben uh, Zonneveld heeft uh, mij om weten te praten. Die goz waren dat met uh, live in de Fastlane. lane. En daarvoor hoorden we Joe Marches uit Utrecht met uh, het nummer Monsters. Dit in het kader van zoveel mogelijk Nederlands materiaal draaien op uh, de radiostations. Oproep van de Buma Stemra en daar uh, geef ik graag gehoor aan. Het is uh, niet tegen Dovermans oren gesproken. Want uh, dat doen we graag. Tenminste ik dan. Uh, Nederland zit voorlopig vooral thuis. Ik uh, va vat even nog wat, uh, wat nieuws samen. Want er waren ook nog wat kritische kanttekeningen. En vooral uh, van een BNR in dit geval. Uh, want... Uh, in het AD uh, stond gisteren, wat zeg ik? Ja, vandaag eigenlijk al. Het is uh, van vandaag: um, geeft de uh, acteur Huub Stapel, die kennen we uit uh, de serie Flikken Rotterdam. Daar geeft hij uh, uh, gestalte aan de officier van justitie hein Berg. Uh, daar uh, zegt hij ook wel het een en ander over. Want uh, het gaat over het beleid... wat er op dit moment uh, gevoerd is. Uw Stapel die, uh, die zegt eigenlijk... Uh, dat uh, de, de gevolgen van het uh, kabinetsbeleid... Uh, de gezondheidszorg in de laatste jaren... schaamteloos is uitgekleed. Pas nu komt Mark Rutte erachter... hoe belangrijk deze diensten voor ons land zijn. Maar dat geldt voor meer beroepen in dit land. Van bejaardenverzorgers tot en met vuilnisophalers. Het is een schande dat wij voor de IC-opvang naar Duitsland moeten uitwijken... en Rutte moet zich deze ellende achter de rug is wel achter de oren krabben. Ik heb familieleden die in de zorg werken... en van hen hoor ik allerlei verhalen over wat er nu niet klopt. Zoals met de beveiliging van het personeel in ziekenhuizen... en bejaardencentra. En dat neemt niet weg dat Rutte op dit moment... Uh, goed bezig is om alles overeind te houden. Dus dat uh, is dan ook even bij deze gezegd uh, door Huub Stapel. Uh, dat uh, zegt hij dan in het AD... Um, over die maatregelen die uh, gisteren zijn genomen uh, is het nog een lange weg uh, te gaan. Uh, dan werd er eigenlijk ook al geroepen van wanneer, moeten we dan, uh, wanneer kunnen we eindelijk aan het werk. Uh, Hans de Boer uh, van uh, de, de ondernemers die loopt al te ronken dat ze eigenlijk al vanaf 28 april het uh, gaspedaal moeten uh, drukken. Nou daar wordt eigenlijk het een en ander wel een beetje getemperd. Uh, voorlopig zitten we er nog wel even aan vast. En uh, de afschaalstrategie uh, die het kabinet nu hanteert is, is er eentje van uh, langzaamaan. Uh, en dan breekt het lijntje niet. Uh, het uh, heeft namelijk het gevolg, dat heeft uh, Rutte min of meer gezegd in de persconferentie gisteren... Uh, dat als je dat doet, dus vroeg uh, het, de maatregelen gaat opheffen... Uh, ...en af gaat schalen... ...dat het dan misschien wel eens zo kan zijn... ...dat je dan weer een enorm gezondheidsrisico uh, gaat nemen. Plus het feit dat je dan ook weer... ...de zorg uh, eromheen weer gaat belasten. En dat is nou net niet de bedoeling. En bovendien uh, heb je dan weer economische schade. Dus het heeft weinig zin om dan... ...eigenlijk al vanaf 28 april... Uh, ...meteen al uh, op 29 april... ...elkaar in de armen te gaan vallen. Zoals Joost Vullings dat vanmorgen bij... Uh, ...onze collega's bij NPO Radio 2 uh, zegt. Het is voorbij. Nee, zo werkt het in ieder geval niet... Um, uh, we moeten nog even gewoon volhouden. En wat dat betreft zijn er ook positieve uitspraken. Want uh, de minister-president was enorm trots over het feit dat wij zo gedisciplineerd met de maatregelen omgaan. En ik denk dat ik dat maar van harte ondersteun. Want het is uh, wel de bedoeling dat we dat uh, zo lang mogelijk gaan volhouden, dit, uh, dit verhaal. Um, straks gaan we praten met uh, Ellen Verhey, de wethouder. Ik krijg trouwens ook nog een bericht van de man die straks uh, zo direct nog het een en ander gaat, uh, gaat uh, vertellen met uh, groeten doen. Zie je? Kijk. Ja, ja, ja. Uh, dat uh, is uh, een oproep bij mij op mijn Facebook profiel Ben Zonneveld zelf. Uh, die zegt ook uh, laat het weten op b Apenstaartje Cfmzandvoort.nl of zfmzandvoort.nl, hoe je het maar noemen wilt. Uh, dat uh, is een beetje het, uh, het decreet. De mensen die dus uh, de groeten willen doen, die kunnen dat uh, melden bij Ben. Want uh, Ben bundelt uh, en Ben uh, vertelt dat uh, bij ons in de uitzending. Dus dat straks om half twaalf. Nu even niet, want we gaan nog eventjes uh, leuk muziek uh, draaien uit de CD-speler. Want uh, de helene die dit allemaal even veroorzaakt is ook in een liedje gevat. Komt zelfs uit de film. Gisteren had ik een andere nummer van Madonna met The Look of Love. Vind ik persoonlijk iets leuker, maar deze is lekker snel. Causing a Commotion van Madonna dus. We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 En ik zal knielen en een kleedje kopen, voortaan gesluierd gaan en me besnijden. Varkenshaasjes laten liggen, bieren wijn vergeten, kippensoepjes eten. Mijn handen vouwen en mijn hele dood en leven aan hem of haar of het.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 is like the Hier bij dit ochtendprogramma, dit speciale ochtendprogramma. wat in het leven is geroepen. om natuurlijk een aantal zaken te kunnen bespreken. Twee nummers achter elkaar. Eerst Cousin and Commotion van Madonna. en daarachter Herman van Veen. Good old Herman van Veen met meneer. Um, over dingen die niet uh, meer mogen, maar dat uh, is uh, wel zonder klaar. Want uh, de, de context uh, waarin uh, we nu leven is eigenlijk een beetje hetzelfde. Alleen dat heeft uh, wat meer een uh, betrekking op een ander onderwerp. Uh, over dingen die niet mogen, um, toch uh, ook uh, weer iemand van het college vandaag bij ons in de uitzending. En dat is uh, vandaag wethouder Ellen Verheij. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want uh, het is, uh, we, we leven eigenlijk uh, gewoon in een, nog steeds in een andere werkelijkheid. Uh, dat uh, we gewoon uh, thuis moeten blijven. Uh, onszelf moeten vermaken met uh, ganzenborden schaken en uh, misschien ook een beetje een boek uh, lezen. Uh, maar uh, jullie hebben binnen het college ook uh, gesproken over de economische gevolgen, denk ik, uh, die dit heeft op uh, dit alles. Ja, dat, uh, dat is zeker waar. Ja. Echt een ongekende tijd. Ik denk dat veel mensen dit nog nooit op deze manier hebben meegemaakt. Mm -hmm. En het is um, de maatregelen die zijn getroffen, die zijn zeker noodzakelijk en ook heel begrijpelijk, maar mm -hmm. de economische impact is niet. Uh, ja. Is bijna niet overzien, zou ik nee. willen zeggen. Nee, er is nog eigenlijk een aantal weken geleden toen net de maatregel van krachten is geworden om de horecagelegenheden te sluiten. Zijn er is een groep horecaondernemers met een brief gekomen naar het college toe over eventuele maatregelen. Is daar inmiddels nu ook over gesproken? Zeker, we hebben inmiddels nou, wel digitale overleg opgezet. Mm -hmm. Maar die zijn uh, uh, opgezet, dus we hebben het goede gesprek met de ondernemers. Uh, we staan in die zin ook klaar voor ondernemers om hen ook te helpen met uh, landelijke maatregelen waar ze voor in aanmerking komen. Mm -hmm. uh, dus dat gesprek is er. Uh, we hebben een aantal maatregelen getroffen en, en we kijken steeds wat er verder nodig is om... Uh, om ja, Zandvoort door deze crisis heen te helpen. Ja, uh, want uh, heeft de gemeente zelf eigenlijk ook uh, eventuele maatregelen voor bijvoorbeeld uh, getroffen ondernemers? die... En dan met name ook uh, mensen uit de horeca, omdat uh, 60%, dat zei David Molenburg eigenlijk min of meer eerder uh, in Zandvoort, uh, bestaat uit uh, horeca-ondernemers? Is het... Wij hebben in ieder geval, en dat geldt voor alle ondernemers, gezegd van aan nou, jullie hoven: uh, ons voorlopig niet te betalen. Mm. Um, dus er is gewoon een uitstelregeling. Uh, en uh, we, nogmaals, we kijken wat er verder nodig is. Er is nu bijvoorbeeld ook een actie vanuit de strandwachtersvereniging... ...zodat zij wel in aanmerking komen voor die landelijke regelingen. Mm -hmm. um, nou, ja, die ondersteunen wij van harte en zo uh, proberen we echt met de ondernemers mee te denken... ...om te kijken wat we kunnen doen... Ja, om, om hen door deze crisis heen te helpen. Ja, ik denk dat het ook wel hier geldt... Hè? support de lokale ondernemers zoveel mogelijk. Ook hier, hè? Zeker. Ja. Koop lokaal. Hè? Ja. Dat zou mijn boodschap ook echt uh, ja. zijn. Ja. Uh, want er zijn natuurlijk zaken die nog wel open zijn. Mm -hmm. uh, denk vooral ook aan uh, ja, de winkels in de Kerkstraat... en in de Haltestraat en op de, op de Krocht. Um, daar kun je gewoon nog terecht voor je dagelijkse boodschappen. Uh, daarbij gelden wel de regels, zoals die landelijk natuurlijk uh, zijn afgekondigd... Hè, van afstand en niet te veel mensen tegelijk uh, naar binnen. Maar ik zie ook wel mooie initiatieven als een paasbox uh, die nu is opgezet. Dat is een samenwerking tussen verschillende ondernemers... zodat je ook voor de Pasen nog wat in huis kunt halen. Dus dat zijn wel kleine lichtpuntjes in deze, in deze ja. tijd. Maar uh, ja... En er zijn, als, als het ja. mogelijk is, dan zou ik zeggen... Koop, ...koop liever hier lokaal bij de ondernemers... ...dan uh, via, bij een onder, anonieme partij via internet. Ja, uh, nou is het ook zo. Uh, zijn er toch ook uh, creatieve ondernemers ...die uh, hun zaken zo hebben om, omgebouwd... ...dat ze een soort thuisbrengservice uh, uh, verlenen? Dat gebeurt ja. ook. Ja, dat klopt. En dat zijn uh, dan de, de mooie uh, initiatieven... ...en ook wel weer de creativiteit... Mm -hmm. En ook op uh, de website van uh, Zandvoort Marketing bijvoorbeeld, visitzandvoort.nl... heb je een heel overzicht van nou ja, winkels die nog wel open zijn... maar ook um, bijvoorbeeld digitale workshops. Mr. Hmm. Paint uh, die doet nu workshops voor kinderen. Uh, ja, dan kunnen ze leren tekenen en schetsen en noem maar op. En dat zijn ook hartstikke mooie initiatieven. Dus er gebeurt van alles eigenlijk uh, uh, nu op dit moment... Nou, er gebeurt nog steeds het, het nodige, maar, nee. maar mijn vrees is wel dat het niet uh, betekent dat we allemaal ongeschonden door deze crisis nee, heen, nee, heen komen. Nee. Want het, is, het is nog niet duidelijk natuurlijk hoe lang die maatregelen nog gaan duren. Ja. Uh, Rutte heeft gisteravond wel gezegd van nou het zal niet zo zijn dat, dat we in één keer alle maatregelen kunnen opheffen. Uh, dus dat is nog wel even spannend hoe dit verder zal gaan en, en hoe lang dit gaat duren. Ja, dat weet, eigenlijk, dat weet eigenlijk dus ook niemand. Eh, nog iets wat ook speelt. Eh, nou weet ik dat dat niet helemaal jouw portefeuille is... Maar uh, ik heb wel, um, het, wel, het is wel een economisch uh, kant van het uh, verhaal... ...dat ook de regionale media en de lokale media ook ja. zwaar weer... ...maar nou zag ik uh, vandaag uh, van slop dat dat, uh, dat dat ook uh, wel uh, enigszins gaat uh, worden ondervangen. Uh, maar ja. het blijft wel belangrijk dat die lokale media overeind houden. Uh, uh, ik ben uh, het helemaal met je eens. En ja? Ik ben ook blij met die voorziening die het Rijk heeft getroffen... Mm -hmm. En, want voor lokale media, de, ja, de, de advertentieinkomsten lopen natuurlijk terug. Dat is waar. En, en het kost gewoon wel geld om, om uh, uit te zenden of, of een krant te maken. Ja. Uh, dus ik ben blij dat die voorziening er is. Mm. Uh, en zeker ook omdat ik weet, hè, bijvoorbeeld de Zandvoortse Courant, dat heeft enorm groot bereik. Dus, dus dat is ook echt een belangrijk uh, instrument om, om, te kunnen, uh, ja, om op de hoogte te kunnen blijven van, van alles wat er speelt in een om Zandvoort. Ja, ja. Dus, dus, die, dus, dus daar, want dat is even de economische kant van het verhaal. Dat dat dus een, een belangrijke pijler is, ook in deze tijden, dat dat overeind blijft. Ja, ja. zeker. Goed, ik ben blij uh, dat die ja. maatregel is gevolgd. Ja, ik, ik weet niet of ik wat vergeten ben of dat er iets is wat je nog, nog echt uh, kwijt wil. Nou, ik uh, weet dat het de, voor, voor veel mensen is dit echt een... een, een een behoorlijk zware tijd ook. Ja. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we hier samen doorheen kunnen komen. En dat zandvoort uh, hopelijk straks weer een heel zonnige tijd tegemoet gaat. Want ik denk dat daar dat, dat zit ook altijd uh, iets uh, moois in. Uh, voordat, uh, je moet eerst uh, flink naar beneden gaan en dan vervolgens de weg weer omhoog vinden. Dat zit eigenlijk ook wel in deze boodschap uh, verborgen, denk ik. Nou, we zullen hoe dan ook de weg omhoog weer moeten vinden. Ja, goed, mag ik u heel hartelijk danken. De wethouder van toerisme en economische zaken hier aan het woord Ellen Vrij, dank je wel. Heel graag gedaan. Succes met de uitzending. Dankjewel. Goed, dat was Ellen Verhey. Wij weer even verder, want er is natuurlijk nog muziek van Nederlandse bodem. Komt ook uit het nabijgelegen vel. Ze heet Fabiana Dammers en het is al eigenlijk min of meer gezegd Nobody Knows. En dat is de strekking ook waar dit het liedje over gaat. It's been almost a year. can any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 van eigen Zandvoortse bodem. Hij komt wel oorspronkelijk niet uit Zandvoort... maar hij woont er wel. Ruud Haveling met uh, Racing Mountains. Oftewel support ook je muzikale, te, uh, je muzikale uh, vrienden, zeg ik dan altijd. Uh, in dit geval doen we dat ook. En eigenlijk uh, geldt dat ook voor Fabiana Dammers... want die komt uit het uh, naburige IJmuiden. En uh, daar zal de situatie ook niet uh, gek veel anders zijn. Nobody Knows, uh, dat is een, uh, denk ik een toepasselijk nummer... want uh, niemand weet nog waar het helemaal heen gaat. En zeker niet in de toekomst. Uh, misschien dat er een uh, goede helderziende dat allemaal wel zal weten. Maar voorlopig uh, moeten we ons uh, eventjes uh, vasthouden... aan de dingen die we dan wel hebben. En dat is dat je gewoon... Uh, s ochtends wakker wordt en uh, een aantal dingen kunt uh, doen. Uh, bijvoorbeeld uh, um, ja, uh, jezelf vermaken met, uh, met, uh, met iets. Ik, uh, ik, ik, ik pak dan een boek, ik ga een boek lezen en uh, ik kijk wel wat er, uh, wat er verder op me afkomt. En uh, voorlopig heb ik ook nog iets uh, wat ik uh, nog uh, mag rondlopen. Dat zijn uh, nog lokale nieuwsbladen. Daarom zei ik dat ook net tegen Ellen Verhey van dat is toch ook wel een belangrijke functie. Want mensen moeten toch ook wel enigszins geïnformeerd zijn. En dat is ook de reden waarom ik hier uh, sta. En morgen uh, mag uh, Thomas Dion dat uh, van mij overnemen. Zodat ook een ander binnen de omroep aan de beurt uh, kan komen. Want uh, voorlopig is het zo dat we hier uh, tussen 10 en 12 weer uh, mogen uitzenden. En voor de rest helemaal niks. Dus dat uh, is uh, de andere kant van het verhaal. En China in your hand van Tepaal.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 Zitten we alweer zowat uh, aan het einde van uur 1. En dan volgt er dus nog een uurtje 2. En dat uurtje 2 dat uh, ga ik uh, straks opvullen met... De groeten die Ben Zonneveld doet aan een van de Zandvoortse instellingen... of ondernemers of weet ik wel wat. Verzamelen kun je ze, Ja, tenminste die groeten kun je, kun je doen... via b.zonneveld, apenstaartjes.fmzandvoort of zfmzandvoort.nl. Hoe je het maar doen maar wilt, dat maakt mij allemaal niet uit. Het interesseert me eigenlijk weinig als die groeten maar gedaan worden. Daar gaat het eigenlijk om. Het uh, is uh, niet de bedoeling uh, dat ik die uh, ging uh, draaien. Het, uh, ah, dat ga ik uh, niet eens redden tot, uh, tot aan het nieuws uh, van 11 uur. Dan ga ik uh, gewoon een andere draaien. Want uh, de, de Nederlandse um, uh, muzikanten hebben het uh, zwaar uh, in, uh, in uh, deze tijden. Maar goed, er gebeurden ook nog uh, wel wonderlijke dingen. Want er wordt zo af en toe ook nog iets uh, uitgebracht. Gisteren zei, had ik uh, iets, geloof ik, van uh, uh, Crosby, Steels en Nash... Um, Chicago, we can change the world. Uh, er is een Nederlandse groep die eigenlijk een, uh, ja, min of meer een equivalent is van, uh, van die band. Van die vermaarde uh, band. En dan heb ik het met name over de close harmony stijl die uh, de band uh, Crosby, Stills, Nash uh, hebben gedaan. Die jongens die heette Dandelion komen uit, uh, Den, uh, Dandelion, uit Amsterdam, Volendam. En dit is een van de nummers die ze onlangs hebben uitgebracht. Rose Marigold. En die ga je horen tot aan 11 uur. Need you should